Bij het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi in Tripoli zijn hevige gevechten aan de gang tussen opstandelingen en het regeringsleger. De afgelopen uren zijn de opstandelingen steeds dichter bij het hoofdkwartier gekomen. Verschillende bronnen melden dat ze nu bij de poorten staan. Regeringstroepen zouden granaten hebben afgevuurd om de opstandelingen op afstand te houden.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 Het weer vanmiddag kans op zware onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagel, zeer zware windstoten en lokaal wateroverlast. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het oosten nog buien, vanuit het westen wordt het droger. Morgen bewolkt en af en toe een bui en ook morgen wordt het ongeveer 23 graden.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 Kijk voor meer informatie op kvk.nl. Kamer van Koophandel. Wie vraagt, komt verder. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutteke. En welkom terug bij Dit is de Dag. Zometeen luisteren we naar een zelfgeschreven in memoriam... van dominee en hoogleraar communicatiekunde Anne van der Meijden. En tegen half vier vertellen drie collega's van de regionale omroep... in onze ru rubriek Nieuws van Dichtbij wat er leeft in hun regio. En vandaag steken wij ons licht op in de provincies Groningen, Noord-Holland... en in de regio Rijnmond.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 Dan voorheen de stroom van een rivier hou je niet tegen het water vindt altijd een weg omheen. In deze tweede aflevering van Mijn Steen, Anne van der Meijden. Deze Twentse dominee is vooral bekend geworden als hoogleraar communicatiekunde. En daarnaast leidde hij verschillende trouwdiensten van de Oranjes. Tussendoor vertaalde hij de Bijbel in het Twents. En hij schreef ook tientallen boeken, onder meer over de Zwarte Kousenkerken. Anne van der Meijden leest zijn zelfgeschreven in Memoriam. En koos zelf de muziek die op zijn begrafenis moet klinken. Gregoriaans uit een Zuid-Frans nonnenklooster.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 Het tweede brandpunt in de ellipse was zijn grote interesse... voor de streek waarin hij geboren is. Ruim 16 jaar werkte hij aan de vertaling van de Bijbel in het Twents. En ruim 50 jaar preekte hij regelmatig in zijn moedertaal. Ik ben gauwt nu met een gebed. En dan stel ik voor dat hij als het zingt... omdat dit dienst in de gesproken is. En het leer wat hij erin steekt, dat is de wiese van Psalm 118. Ik ken hem al.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 Niet te wachten bij de hemel in de rij. Die mag direct de, die mag iedereen voorbij. Die heeft niks u te lijken. Het gelezen moet worden op Psalm 131. Ik heb mezelf tot rust bracht. Ik ben stiller Zoals een klein bij de ligt. Als zo'n klein, zo ben ik. Ik hol me niggangs met grote zaken. Met wat mijn boom benul geeft. Nee, ik heb mezelf tot rust gebracht. Ik ben stille wen. Zoals een klein biedemolig. Maar zon een klein. Zo ben ik. Ja. Nou, nou hoor ik het in mijn eigen taal. Dat is natuurlijk het, uh, het geheim. Eigen taal. Maar raakt het dan het hart dieper of ja, zo? Wat ja, ja, ja. Ik heb nogal eens meegemaakt dat mensen na een Twentse dienst... bij de hand gaven en zeiden... No,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 Waarvan ze zeggen, zo, zo, zo, zo, zo hebben we het nooit gehoord. Nee, dat is ook zo. Ze hebben het nooit zo gehoord. De ja, Heer mag ook en hebben Heer ja, mag zien een glaans over hoe schienlood en hoe genadig ween. De ja, Heer mag ook zien gezicht, liefdevol toegehouden en ook vrijgeven. Amen.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 Even zien op u neer. Een hele oude kerk. En uh, toen ik jong student was, dacht ik altijd... ik wil dominee worden in Weerseloo. Dus ik voelde me hier altijd buitengewoon... overdadig Twens. <laughs> ja. En in, in, in 1960, in januari, heb ik hier voor het eerst... in volledige dienst gehouden... in, uh, in de moedertaal hier, het Twens. En dat was dus vorig jaar, 50 jaar geleden. En toen hebben ze voor mij hier... een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 uiteindelijk wint hij de eerste prijs. Nou, dat spreekt mij zeer aan in de met strik. Zet dat er maar op. Is ook niet zo duur, zijn we een paar woorden. Ik ben stilveren. Zoals een klein bij de moeder ligt. Als zo'n klein, zo ben ik. Omdat door het verleggen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 I'd be better. I'd be so much better off without. I'd be better.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 Ja, In de zomermaanden spitsen wij rond dit tijdstip elke dag onze oren voor nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroep of van een regionale krant vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. Vandaag Groningen, Noord-Holland en de regio Rijnmond. Eva Hulscher van RTV Noord vanuit de studio in Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het nieuws wat jou aanspreekt vandaag? Nou, wat mij aanspreekt is dat de velden van een amateurclub in uh, Veendam... Veendam 1894, onbespeelbaar zijn, de voetbalvelden. Omdat uh, de velden vol zitten met engerlingen. Ik had er tot voor kort nooit van gehoord. Maar dat zijn larven van de meikever. En die zitten daar zo massaal in de grond... dat ze ervoor zorgen dat het gas helemaal los komt te zitten. Nou, je kan je voorstellen, als een voetballer dan een sliding maakt... dan is en de gasmat aan gort, en als hij een beetje pech heeft, zijn benen ook... En uh, het gras het is ook helemaal kaal, omdat kraaien eten die engelingen. En die pikken dus in dat gras. Nou begint bijna de amateurcompetitie op 3 september. En op dit moment zijn de velden nog onbespeelbaar. Dus nou ja, voor die voetbalclub is dat best wel een groot probleem. Dan nou gaat de gemeente helpen door de engelingen te bestrijden met aaltjes. Mm. Aaltjes zijn hele kleine wormpjes, vaak voor het menselijk oog niet eens zichtbaar. Die worden over de velden verspreid. En die zuigen. Het is een beetje een vies verhaal hoor. Hmm. Maar die zuigen de engelingen leeg. De engelingen gaan dan dood. En nou ja, dat moet de oplossing zijn. Maar of dat voor 3 september allemaal lukt. Dat is dan nog even de vraag. Oké, okay, nou we wachten het af. En verder nog uh, nieuws uit Groningen. Absoluut. Uh, in Noord-Groningen heb je een dorpje Uithuizen, dat ligt in de buurt van de Eemshaven. En in de Eemshaven zijn honderden, zo niet duizenden werknemers aan het bouwen aan de energiecentrales die daar komen van Nuon en RWE. Die mensen komen veel uit het buitenland, Portugal, Italië, Oost-Europa, en die moeten natuurlijk ergens slapen. Dan heb je daar een hotel in Uithuizen, het Energy Village Hotel. In maart logeerde er nog geen kip en nu in één keer gaat het hotel uitbreiden. Nou, Dan ga je natuurlijk denken van, goh, hoe kan dat nou? Wat blijkt? Er is een nieuwe kok. Het lag aan het eten. Uh, in maart waren er nog maar 60 bedden van de 400 uh, bezet... en nu gaan ze dus uitbreiden naar 600 bedden... want niet langer de Hollandse potten domineert daar... maar bijvoorbeeld een Italiaanse pasta of een Hongaarse goulash. Dat heeft zich uh, um, rondgezongen in, uh, in het noorden van Groningen. Mond op mond reclame. En nu ineens komen de bouwvakkers wel... Hartstikke dus dankzij goed. de goulas komt het allemaal goed. En ga je er zelf nog even eten, om als journalist het echt mee te maken, het nieuws? <laughs> Ik zou het kunnen doen, een collega is er al geweest vandaag. Ik zal hem vragen of het lekker was. Oké, okay, dankjewel Eva Hilscher vanuit Groningen. Gaan we naar Amsterdam, de studio van RTV Noord-Holland. Peter Maarse, welk nieuws valt jou vandaag op in de regio? Ja, dag Jeroen. Hey. Wij uh, denken altijd dat Amsterdammers zo uh, loyaal zijn hè, en behulpzaam en, uh, en, en aardig ook en, en wel aan daklozen gewend zouden zijn. En nu heeft een vrijwilligersorganisatie, de regenbooggroep... in uh, juni 144 mensen met een verborgen camera uh, gefilmd. Die werden benaderd door uh, daklozen met diverse vragen. En dan blijkt dat aardige Amsterdammers... eigenlijk ten opzichte van daklozen zeldzaam zijn. Want van die 144 mensen konden er uiteindelijk maar 25... worden bestempeld als behulpzaam. Uh, daklozen of ex-daklozen, eigenlijk Mickey Schouten... Die, uh, die, die deed het als volgt. Sorry, mevrouw... Zou ik misschien een knuffel van u mogen? Ik ben zo eenzaam, zou ik misschien een knuffel. Doe je dat van u mogen? vaker? Op straat rondlopen mensen om een knuffel vragen? Uh, niet meer, maar ik deed wel vaker, ja. ja. Het is een, uh, een leuke ijsbreker. Nou, uh, een heleboel mensen die, uh, als je ze om geld vraagt, dan zeggen ze sowieso nee. Weet je wel. En als je dan zegt, ja, een knuffel is ook goed. dan, uh, dan heb je meestal uh, al lachende gezichten en dat is al heel wat. En als Mickey dan een groepjes mensen in het park vroeg of hij er even bij mocht komen zitten... werd hij in 85 van de gevallen genegeerd of mm. weggestuurd. Toen kreeg hij dan nog een appel of een stukje stokbrood mee. En dakloze Robbie die ging ook met die verborgen camera... op zoek naar iemand die een potje met hem wilde kaarten. Die vroeg het 41 mensen, die vond er drie... En bijstandsmoeder Wil, die vroeg mensen om hulp bij een drukke roltrap... die ze wegens een angststoornis niet op durfde. En er waren er maar twaalf van de twintig toebereid. Oh, dat is wel waren, erg, ja. Ja, en waren er nog, was nog drugsverslaafde Alexis... die vroeg dan of uh, mensen wilden helpen met het aanbrengen van haar lippenstift. En dat deden maar drie voorbijgangers. En Alexis kan dat zelf niet, omdat haar handen trillen door uh, de drugs. Nu heeft die regenbooggroep het allemaal wel met een idee gedaan, want ze zoeken nieuwe vrijwilligers. En ze gebruiken straks de filmpjes voor een campagne eh, om die vrijwilligers ook uiteindelijk te gaan werven. En had je het zelf gedaan, Peter? Ja, dat is een gewetensvraag. Een knuffel geven aan toch... een dakloze die ja, toch een nou, beetje shabby Ja, misschien een beetje ruikt. Of, ja, of een beetje. Precies. Ja, ja, het is een gewetensvraag, Jeroen, ik weet het niet. Het, op het moment zelf, als je daar staat, dan... Ik zou nu zeggen, tuurlijk, Jeroen, mm. dat doe je. Ja, ja. uiteraard. Maar iemand een roltrap ophelpen, op dat lijkt me toch wel het minste wat je kan doen, hè? Ja, of een potje kaarten, wat is daar dan mis mee? Ja, nou, daar moet je tijd voor hebben. <laughs> dat is ook weer waar. Oké, okay, dankjewel, Peter Maassen vanuit Amsterdam. Gaan we tot slot naar Rotterdam. In de studio van RTV Rijnmond zit Ruud de Boer. Goedemiddag. Dag, Jeroen. Wat is het nieuws wat jou bezighoudt? Nou ja, wat Peter net zei over dat onderzoek... dat heeft het zelfs hier ook in het nieuws gehaald. Want Rotterdammers willen natuurlijk altijd horen... dat Amsterdammers niet heel erg aardig zijn. Ja, ik snap het. <laughs> maar dat hebben we ons toch lelijk en vergist. Ja, want okay. de reacties op de website zijn dat de Rotterdammers zoiets hebben van... ja, wat is dit eigenlijk voor raar onderzoek? En uh, die Amsterdammers die vallen toch heus wel mee. En bovendien jij, jij geeft het die knuffel wel, begrijp ik, als Rotterdammer. Die... Ja hoor, ik geef die knuffel wel. En bovendien er staan in het Ajax-stadion kuipstoeltjes, voel je hem? Ja. Maar... Um... Het nieuws. Uh, het, het nieuws, Wilma Verver. Uh, er, is, uh, er was al heel veel gedoe rond de ex-burgemeester van Schiedam. Uh, ze kwam een paar maanden geleden ten val na aanhoudende berichten... over de ruzie met een aannemersbedrijf. Uh, die had ze ook privé ingeschakeld. Nou, Die kreeg geen geld van haar waarop er beslag werd gelegd op haar huis. Waarop zij weer beslag liet letten op het geld van het aannemersbedrijf. En dat aannemersbedrijf zegt ook dat ze sinds de ruzie... plotseling geen klussen meer kreeg van de gemeente. Ja, en dan was er ook nog de affaire rond uh, wel heel erg dure taxiritjes... op kosten van de gemeente. En laat haar zoon nou eigenaar zijn van dat taxibedrijf. Aha. Nou ja, opgestapt of niet, er is een integriteitsonderzoek gestart naar Verver... en daar is nu een rapport over verschenen. Maar nu wil Verver minstens twee weken uitstel van de publicatie van dat rapport... omdat ze zelf dat rapport uitgebreid wil lezen. En dat wil Schiedam niet, en nu heeft ze de gemeente voor de rechter gesloten. Lijkt een beetje op die affaire die we ooit hadden met Brandpeper. De bonnetjesaffaire. Ja, ja, afrekenen met. Afrekenen met, ja. Nou ja, goed, het, het laatste is nog niet gezegd... want uh, zij wil eerst dat integriteitsrapport, dat BING-rapport... Uh, Bing wil ze eerst zelf even lezen. Ja. En hoe zie je het zelf? Heeft de aannemer een punt? Zijn er echt geen klanten meer? Ja, dan, dan moet ik als journalist een mening gaan verkondigen. Maar oh. ik, ik, ja, het, ze heeft de schijn wel heel erg tegen, hoor. Ja. En waarom want heeft die zijn... man eigenlijk nooit betaald? Omdat uh, hij niet goed werk geleverd zou hebben. Aha. Uh, en, en ja, er zijn nog meer verhalen bekend, hoor. Ook uh, over fout geparkeerde auto's en dat Verver dan zei van... ja, maar deze bond scheuren we door, want ik ben de burgemeester... en mijn zoon is mijn zoon, dus uh, die gaat hij niet betalen. Dus ja, machtsmisbruik is toch wel een beetje aan het verkleven geraakt... aan burgemeester Wilma Verver. Okay. Ex-burgemeester, moet ik inmiddels zeggen. Opmerkelijk nieuws dat gevolgd blijft worden door jij, jou en jouw collega's, moet ik zeggen. Ja. RTV Rijnmond. Dankjewel, Rute Boer. Graag gedaan. En voor ons zit Dit is de dag erop. U kunt uh, op de website Dit is de dag. nu dingen teruglezen, terugluisteren. En uh, uh, zo meteen de villa. VPRO Rona, half vier. Ger ik zag je net al in de gang. Zit je daar met ja, Tesselblok vandaag? Zeker Elsbet, we zitten hier met z'n tweeën. Uh, Deo voor gaan we zo meteen eerst naar Tripoli. Oorlogsverslaggever Arnold Karstens van dagblad De Pers is op pad met de rebellen. En we gaan ook verder met onze serie over duurzaamheid. En vandaag gaat het over de grondstof van de toekomst, algen. Maar eerst nieuws met Renate Evers. Radio 1, het nos journaal. Finland is bereid de overeenkomst met Griekenland over een onderpand aan te passen als andere eurolanden dat willen. Volgens premier Katainen blijven de Finnen een onderpand eisen... maar dat kan ook op een andere manier. Verschillende eurolanden, waaronder Nederland... hebben grote moeite met de deal tussen Finland en Griekenland. De Kamercommissie voor Financiën heeft geen interesse... in een wekelijks vertrouwelijk overleg met minister De Jager... over de steun aan Griekenland. De Jager had het informatierondje gisteren voorgesteld... maar de Kamer wil er geen gewoonte van maken... om geheime informatie te krijgen. Bij het hoofdkwartier van de Libische leider Gaddafi in Tripoli... wordt hevig gevochten... Volgens sommige bronnen staan de opstandelingen al bij de poorten. Rondom het hoofdkwartier zouden sluipschutters actief zijn. En ook in andere delen van Tripoli zijn schoten te horen. En theaters hebben voor het komende seizoen 14% minder kaartjes verkocht dan vorig jaar. De branche wijt dit aan de BTW-verhoging van 6 naar 19%. Ook werden er meer goedkope kaartjes verkocht, waardoor de omzet flink is gedaald. En dat is zover het nieuws van dit moment.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat bieden wij u het komende uur? Natuurlijk houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen in Libië. Zeg, ja? hoe lang kunnen wij die rebellen nog rebellen noemen? De, Hoezo? Nou, de minister van Buitenlandse Zaken, van Frankrijk bijvoorbeeld... die heeft het al over verzetshaarden in Tripoli... maar die heeft het natuurlijk wel over regeringstroepen. Verzetshaarden? Zij, hoe lang zijn dit nog verzetsstrijden en rebellen? Hij noemt de verzetshaarden, dan bedoelt hij het regeringsleger. Ja, dus die rebellen zijn geen rebellen meer. Die rebellen zijn eigenlijk... Ja, het regeringsleger ook nog niet. Het regeringsleger in, in weting, ja, precies. Kandidaat regeringsleider. Regeringsleden elect. Ja. Maar rebellen wordt raar. Het woord rebellen wordt raar. Toch, ja. toch is, als ik het goed begrepen heb, Arnold Karskens van Dagblad De Pers op dit moment in Tripoli, voor zover wij tot, tot nu toe wisten, op pad. Met ja. die rebellen die we geen rebellen meer mogen noemen. Arnold, waar ben je? Ja, hallo. Hallo. Waar ben je precies? Hallo. Ik zit in het westelijke deel van Tripoli, aan de kust. Ja. ja. Is dat in de buurt van, de, van het fort van Gaddafi? Sorry, nee, nee. Dat is een paar kilometer, nou, tot 4, 5 kilometer van Papalazia. Uh, uh, maar uh, vanmorgen, dat begon al een uur, werd uh, de complex waar gebombardeerd. Dus ik heb wel de, de rookpluimen erboven gezien natuurlijk. Hè. Maar het gebied zelf is het gegeven van de, van de snipers, van de sluipers. En daar uh, kom je hier gewoon niet bij als, uh, als verslaggever en die rebellen laat je ook niet toe. Nee, uh, de gevechten laaien weer uh, hevig op. Uh, merk jij daar veel van waar jij nu bent? Waar ik nu ben, dat is het relatief rustig. En daarom het, verkeer ik hier ook eventjes. Dit is een oud uh, recreatieoord, uh, voormalig eigen dorp en zoon van Gaddafi, aan de keuken, prachtig gelegen. En daar heb ik zo'n villa gekregen van die rebellen. Dus daar heb ik mijn spullen op kunnen slaan. En, uh, maar tegen naar het centrum, ja, die zijn vergeven van de, van de uh, barricades. Dus heel veel uh, jongeren, dus inwoners van de stad, die de rondlopen en iedereen controleren. En, uh, nou ja, voor de recht boven in de blauwe lucht heb je daar natuurlijk uh, de NAVO-vliegtuigen... die uh, het complex van Gaddafi regelmatig op kunnen nemen. Uh, Arnold, uh, uh, er was sprake van uh, vanmorgen en gisteren nog... Van berichten, ja, het is een kwestie van mopping-up van de verzetshaarden, het opvegen van de laatste verzetshaarden. Maar we krijgen de indruk vandaag in de loop van de dag dat het een tikje tegenaan het vallen is. Is dat jouw waarneming ook? Ah, ja, ja, want ik, ik begrijp, begrijp zo dat uh, de, de, de, van hier naar het vliegveld, daar uh, zijn ook weer troepen te zijn. Maar het kan er te maken hebben. Kijk eens, ze waren vrij ter geconcentreerd rond uh, de Bappelecina. En dan heb je gewoon groepen die gewoon eigenlijk uh, zich een, een weg naar buiten aan het banen zijn, snap je? Ja. Dus die willen zich niet doodvechten, die willen gewoon vluchten Ja. en dan ontmoeten ze weerstand. En dat is Ja, dat klopt, ja. Dus in, daar kan het mee te maken hebben. Ik, ik geloof niet in een heropleving van, uh, van Gaddafi en zijn troepen. Daar zijn ze gewoon te maar zwaar bedoel voor. Maar uh, nou, bedoel, nou bedoel je nou te zeggen dat die troepen van Gaddafi, of de Gaddafi-aanhangers, zich een, een, een weg door de menigte vechten om te kunnen vluchten? Dat ze niet aanvallen, maar gewoon zich ja, een vluchtweg... Ja, nou ja, kijk, oh. ja, ja. Kijk, dat wat daar dat zie je dat wordt gewoon zwaar bestookt. Dat is ook grotendeels omsingeld. En ja, daar zitten de die hard, Dus diegenen die echt niet weg willen, dat is het of die gewoon heel slecht geweten hebben. En maar ja, goed, je hebt daarnaast heb je natuurlijk ook nog een eh, kraf militairen die denken van ja, het is leuk geweest. Uh, ik wil nog langer leven, ik, ik, ik smeer hem. Maar ja, goed, uh, hun wapens weggooien, dat doen ze niet zo makkelijk. Dus maar ja, goed, dus dan proberen ze naar hun uh, stamgebieden terug te gaan, hè? naar Seurt of uh, ten zuiden van Tripoli. Ja. Uh, een BBC-correspondent die in Benghazi zit, die constateerde daar hetzelfde. Dat de euforie behoorlijk getemperd is. En dat, ze zich, dat mensen realiseert dat er nog veel harde gevechten in het verschiet liggen. Ja, ja. Ja, dat zou maar kijken. Het gaat natuurlijk om Gaddafi. Als Gaddafi valt, ja. en uh, zoals het er nu uitziet, zit hij in Bapalasia, dus dat hoofdkwartier van hem. Nou ja, als hij valt zijn kop erop, dan, uh, dan is het de, de strijd wel gestreden, hoor. Maar ja, kijk eens, <coughs> ja, wat ik zei, sommige mensen hebben gewoon een slecht gebied, hebben bloed aan hun handen. Ja, die weten het wel even door. Die denken ook van, nou ja, uh, ik ga toch aan en laat ik helemaal met opgeven hoop uh, te ondergaan, snap je? Ja. En, uh, wat voor... uh, nou ja, goed. En wat, waar het ook goed te maken heeft, dat zie je ook hier in, uh, in, uh, in Tripoli. Er lopen heel veel jongens rond, die worden weer vastgehouden en die zijn gewapend. En die hebben die wapens gekregen, van de rebellen. De rebellen kunnen om een paar maanden wel vechten, Maar uh, met veel enthousiasme win uh, je natuurlijk nog steeds niet van een uh, professioneel leger. Dus uh, ja, die moeten veel... Uh, er zijn, volgens, Arnold, er zijn volgens de berichten heel erg veel wapens in omloop daar in de stad. En jij zegt, er is hier ja. een jeugd die uh, wapens krijgt van de rebellen. Maar er zijn ook berichten ja. dat de bevolking van Tripoli enorm veel wapens heeft gekregen van Gaddafi. Dat hij gewoon de burgers heeft bewapend. Dat iedereen daar rondlopen oh, voor, schiet. Voor ja, dat zou voor, voor dat ook kunnen zijn hoor. Daar heeft hij altijd mee geschemerd. Maar ik, ik denk dat het meer uh, propaganda is geweest, want er was vooral altijd, altijd bang dat diezelfde bevolking het ook tegen hem op zou nemen. Maar uh, zover ik weet, en ik spreek met die mensen hier, hebben ze die wapens gekregen. Dus laat zich de jongeren, middelbare scholieren, en dergelijke, mm -hmm. en iets ouders. Volgens de rebellen zelf, omdat die rebellen eigenlijk niet meer zijn om hele wijken van de stad dat is een hele grote stad, Tripoli. Uh, bezet te houden, hebben ze die wapens gewoon uitgereikt. Met de opdracht van Joep dat uh, die uh, karafietroepen in ieder geval uh, niet uh, bij jou in de buurt komen. Arnold, dus als jij met die mensen ja? praat hoor je dan verhalen over... Uh, we moeten het misschien anders aan gaan pakken of we moeten de, de, de operaties gaan intensiveren of wat dan ook. Wat vertellen ze jou? Nou, ze gaan er gewoon uh, met een gestrekt been in hoor. <lacht> en... Uh, Kijk, ze, ze weten ook dat, dat ze geschiedenis kunnen met volgens euh, de slagen euh, de van cadafie. Dus ja, echt, echt laten we zeggen, van, van strategie is en tactiek is nauwelijks sprake. Dus ze gewoon met alles wat ze hebben. En, en worden daarbij ontzettend geholpen door de NAVO, natuurlijk, die gewoon zware bombardementen uit kan vormen op dat complex. Ja, dat is uh, van straat tot straat en van huis tot huis knokken. Ja. En uh, nou ja, goed. Uh, ze stappen in zijn pickup en ze rijden gewoon op goed geluk. Daarna uh, waar geschoten wordt en hopen dat ze op tijd worden gewaarschuwd voordat ze zelf een kogel krijgen. Dus uh, ja, nee, het, het, het, ze moeten het van het hart en niet altijd van het hoofd. Oké, okay. Arnold Karskens, dankjewel voor je verslag en doe voorzichtig. <laughs> Zeker weten. Oké. Okay. Dag. Dag. Richie en Ruben met Fountains of Wayne. Deze week staat de villa in het teken van nieuwe duurzame technieken. En vandaag richten we ons op duurzame grondstoffen... voor de productie van brandstof, biobrandstof... maar ook voor afbreekbare plastics, natuurlijke kleurstoffen, veevoer... en meer van dat soort dingen. En het sleutelwoord is alg. Hier in de studio zit René Wijvels, hartelijk welkom. Hoogleraar Bioprocestechnologie aan de Wageningen Universiteit. Dat klopt. En Paul Ham ook hartelijk welkom. Ingenieur, chemisch technoloog, oud-topman van DSM. Dat is correct. Nog meer dingen ongetwijfeld, maar laten we hem niet de hele rits gaan noemen. Laten we eerst even, um, meneer Wijfels, van u horen. Een hoogleraar in bioprocestechnologie. Kernachtig, wat dat precies inhoudt. Nou, wat wij proberen te doen is biologische principes of biologische processen te vertalen in industriële toepassingen. En wat is een proces? Wat is zo'n proces? Een proces is een omzetting in een fabriek. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar geef eens een voorbeeld van zo'n proces. Als ik dan uh, naar een, een, een biotechnologisch proces ga, ja. en niet naar algen gaan, maar bijvoorbeeld het produceren van een vaccin en een, uh, ja. en een, en een <kijkt> reactor noem je dat, dat is een biologisch proces. Nou, u gaat niet naar algen, wij wel, want we gaan het enorm over algen hebben. Ten eerste vroegen wij ons af, wie is ooit op het idee gekomen... wij zagen dat zo voor ons iemand ergens op de wereld wordt wakker zocht... en zegt Eureka, algen, dat is het antwoord. Daar moeten wij wat mee gaan doen. Voor de energietoepassingen is dat, ja, um, algen zijn ineens zo is in. dat volgens mij in de jaren 50 gebeurd. Toen al. Dat men uh, uh, naartoe wilde dat men biogas ging maken uit, uh, uit microalgen. En dat is meneer Oswald geweest in de Verenigde Staten. Die kennen we ook van een Oswald, heel ander vrouw. Ja, nou, misschien is, is dat een ander vrouw maar. <lacht> maar goed, toen, toen kwam het idee dus al. Ja. En die is daarmee verder gegaan? Die is daarmee verder gegaan. Daarnaast een is er een tijdje veel aandacht geweest... voor algen uh, en, en, en voedingsprobleem. Dus om, om eiwitten te produceren. In die fase is het uh, vaak te, te duur geweest om het, uh, om het te produceren. Maar na, naarmate grondstoffen schaarser worden... is dat steeds weer teruggekomen. Hm. En de, ik denk in de. Het wordt bijna een geschiedenisles, mm. maar in de, in de jaren 80, 90 is er heel veel aandacht voor geweest in de Verenigde Staten en in, uh, en in Japan. Daarna zijn de energieprijzen toch weer wat gekelderd. En sinds. Laat het onderzoek gelijk weer stil? Nou, mm. stil niet, maar dan gaat het wat langzamer. En sinds El Gore denk ik is dat duurzaamheid echt op de agenda is komen te staan. Waarbij het ook echt op de agenda staat van veel bedrijven die. die die toch zich zorgen maken voor de toekomst om, om grondstof te winnen. En sindsdien staat het meer op de agenda. Ja. Paul, Paul Ham, uh, u bent wel Mr. Alg genoemd. Uh, dat is uh. ongetwijfeld uh, zeer strelend bedoeld. <laughs> maar nee, maar, maar hoe denk, komt dat? Ik denk dat ik een van de eersten was in, in Nederland die dat, uh, de potentie zag. Maar toen nog niet vanuit de optiek van duurzaamheid en zeker niet voor biofuels. Maar het was toen de oplossing van het uh, varkensmestprobleem. Kijk, varkensmest zijn Dan fosfaten. Het hebben het over de jaren negentig een ja, beetje, dat, dat dat enorm speelde. in 1996 ja. kreeg ik uh, de milieuprijs toen het door Nijpels uitgereikt... vanwege het uh, creëren van algesloten. We hebben varkensmest. Varkensmest is voor het grootste deel urine. Mm -hmm. Je hebt een drijflaag die je eraf kunt halen. En dat wordt volledig omgezet in algen. Dus we hadden een algenproductie... Ja. Met als bedoeling eigenlijk om die varkensmest tot schoon water te... te... Mag ik, maar hoe ging dat dan? De nou, varkensmest ja, te, gooide je, te, je in een sloot en daar nee, ontstond... Nee, je haalde de drijflaag eraf, dan heb je gewoon urine, blijft mm -hmm. erover. Dat zijn nitraten, fosfaten. Je voert in feite het zonlicht of licht, dat kreeg je. CO2 kwam uit de lucht en die algen die groeien miraculeus snel, zoals we weten. Ja. Ja. En uh, we hadden het probleem dus ook echt getackeld. Maar was, dan uh, heb je een algenprobleem. Nou nee, het was toen. Uh, het was natuurlijk niet bedoeld omdat algenproblemen. Het is niet zo'n probleem. Het is een groene grondstof, zoals ja. we nu zien. En dat, dat, dat vindt iedereen prachtig. Want die algen kun je dan meteen ook in een varken stoppen. Die eet het op. Dan zegt iedereen ja, dan heb je de cyclus gesloten. Maar denk maar eens aan een koe die op de wei staat. En wat hij afscheidt, daar groeit het gras weer beter van. En dat eet hij op. De nee. die varkens die kunnen uitstekend gedijen op algen. Dat is gelukt, dat is prima. En toen is het een beetje getorpedeerd in die tijd... door de mestbanken die het rijden met mest leuker vonden... dan het oplossen van het probleem. Ik ben daar wat... Ik hoor er enig cynisme in, ja. Uh, redelijk, ja. Dat ja. heeft ons veel geld gekost. Mm -hmm. Daarna ben ik wel blijven volgen. Omdat je vanuit de algenkant... Het is een zo mooi product. Het groeit aan vreselijk snel. En er zit eigenlijk alles in wat en je maar En er zitten een soort on ongekende, oneindige mogelijkheden aan. Er zitten heel veel mogelijkheden aan. Ja. Want dit dus, maar ook waar we het onder andere hier over hebben... en waarom mensen langzaam maar zeker erg geïnteresseerd raken... als een alternatieve uh, brandstof. Nou, luister, het fossiel, wat u fossiel noemt... en wat heel Nederland fossiel noemt, dat noem ik liever oud-fossiel. En als je dan jong fossiel hebt, dat is in feite de groene grondstof. Het molecuul is exact hetzelfde. Of je nou nu laat groeien of in het verleden. Dus wat we uit de grond halen als olie, kolen of gas... dezelfde molecuulstructuur als dat je hem van de bomen haalt of alge creëert. En dan is het natuurlijk een perfecte vervanging. Nog mooier, het is gefunctionaliseerd. En dat is een heel moeilijk woord ja. voor, voor, voor een begrip wat wil zeggen. Dat je in feite dan niet het molecuul eerst moet kapotmaken in een kraker. En dan weer plastics uitmaken of andere dingen. Maar dat je het, het molecuul kunt ontleden en die fracties er al uithaalt. En dat je, heb je een kant-en-klaar product Dus ja. uh, algen hebben een geweldige toekomst. En uh, dat is niet alleen in die landen waar veel zon schijnt, maar zeker ook in Nederland. Nou, En over de toekomst wordt heel hard gestudeerd in dat LG Park, het Algenpark van de Wageningen Universiteit. Is hartstikke nieuw. Althans, ja. het is deze zomer geopend officieel. Ja, René Weijfels, uh, daarbij betrokken. Baas van zelfs ook, geloof ik. Ik ben uh, wetenschappelijk directeur. Zo, kijk. Nou, dan praten we met de goede meneer. <lacht> dat hebben ze bij ons op de redactie goed geregeld. Maar even <lacht> eerst, hè. Uh, eerst het basisprincipe van ALAG als grondstof. En dan gaan we het zo meteen hebben over, de, over die toepassingsonderzoeken die bij dat uh, parken uh, gebeuren. Hoe, moet ik dat, hoe moeten wij dat voor ons zien? Alg als grondstof. Zoals de heer Ham zojuist al vertelde, je groeit ze op nutriënten. Nitraat, ammonium, fosfaat, CO2. Dat kan ook rest-CO2 zijn groeit het als kleine plantjes, eencellige plantjes in water. Oh, dat voor brandstof of voor de toepassing van het oplossen van die mest... dat is eigenlijk Maakt precies Maakt niet zelf. uit, ze hebben gewoon nutriënten nodig. Ze, ze, zoals een plant uh, kunstmest nodig heeft, of natuurlijke mest nodig heeft... heeft een alg dat ook nodig... Ja. Dus stikstof, fosfor en, uh, en CO2 en licht. Zet ze om in biomassa. En die biomassa die heeft een bepaalde waarde. Er zit er zitten stof ja. in. Er zitten eiwitten nee, zitten dan worden ze. Dan groeien ze. Ja. Maar dan uh, ga je ze oogsten, ik noem het maar even ja. zo. En mm -hmm. dan ga je er zeggen: nu gaan we er. Of, uh, of, uh, groene verf van maken, niet groen in de kleur van groen... maar in de kleur ja. van duur, in de zin van duurzaam. duurzaam of veevoer, of uh, dergelijke. Of brandstof dus. Ja. ja, ik wil nog een stapje teruggaan. Ze kunnen dat, in tegenstelling tot veel landplanten... kunnen ze dat gewoon op zeewater. Dus je bent in staat die algen te groeien op zeewater... en dat geeft gigantisch veel, veel, veel voordelen. Enorm, als je zout water kan gebruiken, natuurlijk. Ja, en daarnaast... inderdaad, kan je daar die groene verf van maken... kan je daar die brandstof van maken... maar dan kan je er ook... Voedingsmiddelen ingrediënten van maken. Ja. En daar doen jullie onderzoek naar bij LG Park. Waar wij onderzoek naar doen, is naar de, de, de, de opschaling ervan, hoe je zoiets grootschalig kan maken. Zodat je het op een effectieve en een goedkope kan, manier kan maken. Voor al die producten tegelijkertijd, bij wijze van spreken. Hm. En ook de, de, de, de industrie. We werken niet voor de olie-industrie, we werken niet voor de levensmiddelenindustrie. Nee. Daar zitten juist allerlei partijen in, van, van die verschillende groepen. die, uh, die die gezamenlijk dat grondstofprobleem zien. Uh -huh. Maar het gaat erom, om, uh, wat je er verder mee doet, dat is, van, uh, dat is vers 2... maar het gaat er nu even om, om grootschalig, efficiënt... grote hoeveelheden alg te produceren, dat is het eigenlijk. Het is niet alleen vers 2. Omdat je dat nee, nee, dat is vers 1. En dan vers 2 is, wat doen we er vervolgens mee? We kunnen er dan een verf van maken of veevoer. Of wat? Je moet dat geïntegreerd doen. Kijk, Het is niet zomaar biomassa maken van uh, wat voor kwaliteit dan ook. Je moet bij de productie van de biomassa ook kijken... van wat voor kwaliteit moet dat hebben. Wat voor eiwitten moeten daarin zitten. Wat voor vetten moeten erin zitten. Dus dat moet je op een geïntegreerde manier... Uh, bekijken. Je moet dus je vanuit moet het product uh, uh, Met het oog op, ik wil daar nu verf van gaan maken, dan moet ik het op zus en zo manier doen. Meneer, uh, ja. meneer Ham, Ham, Ham zit te schudden. Nou, je moet het niet voor een eenduidige toepassing maken. Dat is breder dat werkt dan dat. Niet, je, je, je, je trekt het uit elkaar. Het is wel het makkelijkste. Als je het mm -hmm. algeplantje als totaal kunt gebruiken, Dat is het leuke voor het gebruik van, uh, van voeding. Denk eens even aan, aan mosselen en oesters. We hebben problemen met onze oesterteelt in Nederland en mosselteelt... omdat we te weinig algen hebben. In de, en dan, dan krijgen ze problemen. En dan zijn er toch nu al een aantal van die mosselteelers... die vroegen gewoon kunstmatig, wat heet kunstmatig hier, mm -hmm. geteelde algen toe. Die mossel groeit daardoor sneller dan ooit. En je hebt dus een prachtig voedingsmiddel. Daar gebruik je het hele plantje. Ja. Maar als je een 3-omega-vetzuur... Ook, het is niet ingewikkeld, maar dat, dat als je als babytje dat niet krijgt, word je wat minder verstandig. Hè, de, de, ja. de, de, dat weten we al, want heel vroeger kregen de kinderen die kregen levertraan. Levertraan, ja. En ja, dat, dat ook was. Nogal... De, de vis, die de had, de vis de die had het waterspul wat er al gehad en in de lever verzamelde zich dat. Nou, ik heb nog redelijk wat levertraan gekregen. Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen: jullie missen dat gewoon. Maar uh, daar zit dus een prachtige stof in: kleurstoffen. Als u bepaalde merken kleurstof uh, of bepaalde merken haarshampoo koopt... hebt u een goede kans dat u daar chlorofiel in vindt die uit algen gewonnen is. Dus u moet het brede scala proberen te pakken, want dan krijg je ook de waarde. Je hebt ook de olie vroeger niet in Nederland gebracht om er asfalt van te maken. We maken er benzine van, we maken er... Uh, stookolie van, we maken ja. er asfalt maar van. Maar dat is de kracht ervan, dat, dat je het niet kracht. tot één ding beperkt. Natuurlijk. En dat is ook de manier waarop je het kan verkopen, waarschijnlijk. Ik aan, denk dat aan dat de nu aan het gebeuren is. Want in het begin heeft men zich vaak teveel geconcentreerd op één toepassing. Dat is wat ik uh, nu denk. Je ziet op dit moment het overal opkomen. En dan moet het alleen nog maar. Men moet erin gaan geloven. En dat geloof ontstaat als het een commercieel succes wordt. Jullie zeggen dat eh, bijvoorbeeld eh, Alleg is de toekomst. Ook voor bijvoorbeeld voor biobrandstof. Nu hebben wij in 2003 mm -hmm. hebben wij een speciale uitzending gemaakt live vanuit ACN in Petten eh, over de. Waterstof. Op handen zijn de waterstof economie. Dat was het helemaal. Toen, nee, bananas. toen. En dat is een beetje in elkaar gezakt. Uh, ja, ja, waarom is... waarom gaat, zakt dit niet in elkaar? Waarom is omdat, het niet echt de toekomst? Is, omdat waterstof is in feite een bijproduct vaak van de reforming van, uh, waarbij je olie omzet naar af te omzetten krijg je waterstof als nevenproduct. Dus je, hebt, je maakt toch, uiteindelijk maak je het uit fossiel fossiel. Hmm. En je maakt de waterstof uit de olie. Hmm. En het enige wat je dan doet is het probleem. Uh, ...centraliseren, zodat je het CO2-probleem bijvoorbeeld kunt aanpakken... ...omdat het dan centraal gebeurt En die waterstof. Daar kun je een bus op laten rijden. Het zou ook nog kunnen dat je de diesel, wat dan ook vormt in de bus... ...en die je op waterstof laten rijden. Maar waterstof-economie, daar is ook iedereen hardhollend van teruggekomen... ...en het platform Groene Grondstoffen heeft in 2005... ik was, ...mocht er toen voorzitter van zijn, dat een van de eerste stellingen... ...de waterstof-economie is bijna niet haalbaar. Hm. En algen... Is een vervanging van het fossiel. Mm -hmm. Het is een echte groene grondstof. Ja. Niet de enige. En absoluut niet de enige. Hè. Er is meer groene grondstof beschikbaar ja. dan, dan, dan je maar. Maar waarom is het bijvoorbeeld.? Want je hebt ook. Als we daarover hebben. Laten we het dan nog even toch hebben over brandstof. Dat is altijd zo lekker tastbaar ja. voor de luisteraar. Ja. Je hebt ook lijnzaad en je hebt palmolie ja, en zo. Dat is ook allemaal goed. Op, op, opbrengst van helemaal niks. Ik bedoel, de een, een, een, een opbrengst algen is zo'n beetje 15 tot 20 maal sneller dan tropisch regenwoud. En je kunt per hectare. Kun je. In Nederland hebben we ook gedaan met, met bedrijven. Haal je in open. Systemen, haal je tot 24.000 kilogram droge stof. Hm. Nou, dat wil zeggen, een aardappelveldje, 1 hectare, 50.000 kilogram aardappelen... maar met 20% droge stof is dat maar 10. hm. 10.000 kilogram. Andere woorden, algen leveren aan echt tastbaar product... 2,5 maal zoveel op, nu in Nederland, ja. dan aardappelen. Ja. Shell heeft experimenten gedaan op Hawaii en die kwamen tot factoren hoger. Die kwamen tot, tot 10, hm. tot 15 maal meer. Algen groeien zo snel dat je ook massale ver je dit ja. produceert. René als jullie doen dus onderzoek naar dat soort productiemethoden. Is het in Nederland, in Nederland mogelijk om dan massaal dit te gaan produceren... en dat wij dus marktleider worden, altijd aan de centen denken? Nee. Het is in Nederland mogelijk om al te produceren. En met name voor de toepassingen die, die de heer Ham ook vertelde voor, voor Mosselen... dat ik denk dat dat een, een hele mooie toepassing is. Als je naar echt heel grootschalige toepassingen gaat als, als brandstofmarkt... Of uh, of, of, of chemiemarkten, die zijn, mm -hmm. die zijn zo gigantisch groot. Ik denk dat daar onvoldoende oppervlak voor aanwezig is in Nederland. Mm. En dat de zonneschijn is in Nederland daar, daarvoor ook beperkt. U heeft het over marktleider. Ik denk dat Nederland daar wel een heel belangrijke rol in kan spelen... in de ontwikkeling van de technologie. No. En, heel okay, veel van, de en heel veel van de eindgebruikers van, van de producten die eruit komen... Zijn, is wel de Nederlandse industrie. Maar ik verwacht niet dat, dat op hele grote schaal... voor deze bulktoepassingen nee. Nederland... een een productieland. Oh, nee. nou, waar wel, u gaf het net aan, René gaf het net aan. Die zei zee, eh, dan praten we even wat van micro- naar macro wieren. Als u de saragosse -Zee gaat bekijken... dat is in feite was dat een ocean-desert. Daar groeide helemaal niets ooit. Dat was leeg, daar zat niks, geen vis, niks. Omdat dat ronddraaide, gingen alle voedingsstoffen naar de buitenkant. Is op een gegeven moment is de sargassum gaan groeien, een wier. Dat is een dikke laag, anderhalve meter dik. En nu is het 900 vierkante kilometer en wordt niet meer uit elkaar getrokken. De productie daarvan... Als je er een stuk weghaalt, is de dag daarna weer bijgegroeid. Dat wil zeggen, dat zijn natuurlijk opbeperkte area's... waar je dit soort producten zou kunnen maken. Dus je kunt dat kunstmatig aanleggen? Dat, dat soort... is door de Japanse, ja. het Universiteit van Tokio heeft dat geloof ik gedaan. Die hebben in zo'n Ocean Desert hebben ze uitgestrooid en varkensmest. En verdraaid. De ocean Desert, geen leven... Twee weken daarna visjes. Je kan naar ocean deserts kijken, maar je kan ook naar echte deserts kijken. Dan heb ja. je nog, tenminste ja, nog vaste voet onder de grond. Libië, toekomst van Libië. Voor Libië. Ja. Daar zijn we er. Daar zijn we ja, er. Ja, behalve ja. olie, ook algen. Gaddafi als algekwink. Heel, he, he, heel veel woestijnen hebben, ja. hebben zout grondwater. Ja. En ze hebben veel zonlicht. En dat is een, dat is een mogelijkheid om Perfect op grote idee. schaal algen te produceren. Mm -hmm. Leg een, ja. een, een niet-te-diepe vijver, 30-40 centimeter aan... Niet te ver van de Middellandse Zee. Pak voor de aardigheid 500 hectare. Pomp hem vol met Middellandse Zeewater. Verder hoef je niks te doen. Laat de zachtjes ronddraaien. Je hebt zon. Je moet wel nog wat varkensmest hebben. Die heb je daar niet. Maar je hebt wel normale menselijke restanten. Of andere voedingsmiddelenproducten. Je moet nutriënt hebben. En je hebt een algenkweek. En ja. Nog leuker als je die algen daarna oogst. Zoals u dat noemde dan kun je ze ook nog eens een keer gaan uitpersen. En het water wat je daar uithalt is niet zoet, maar het is ook niet meer helemaal zout. Maar, maar goed, nee, laten wijfels. we dichter bij, dichter bij huis beginnen. Hè. Dat ja. er, wij, wij zijn nu hier bezig, en in Zuid-Europa en, en, in Zuid en in Spanje zijn we bezig. Nou, en als iets technologie zich ontwikkelt, dan moet je gaan denken van... hoe ga je dat nou op echt grotere schaal doen? En dan zijn misschien die ocean deserts of de echte ja. deserts geschikte productielocaties. Even naar de politiek. We hadden gisteren Jan Rotmans in de uitzending... Uh, hoogleraar duurzaamheid, die zei... Wat er mist in Nederland is de overheid. Die doet namelijk helemaal niks. En wij staan op, bijna helemaal onderaan op een ranglijst van ja. duurzame landen in, in Europa. Missen jullie de overheid? In de eerste plaats wil ik me niet met politiek bezighouden. Maar ik kan wel iets zeggen van hoe, hoe dit project tot stand is gekomen. Kort, dit project is gedreven ja. geweest door industrie. Het is industrie met name geweest die, die dit tot stand wilde mm -hmm. brengen. En met dat gegeven zijn wij naar de overheid toegestapt. Met name naar het ministerie van Economische Zaken destijds... en de provincie Gelderland. En die hebben daaraan meegedaan. En ja. samen okay, met de industrie wel, is dat gebeurd. Meneer Ham, we hebben oh, nog een minuut. Ik ben het uh, in één idee. minuut helemaal niet eens met de Rotmans. Ik vind dat de overheid relatief veel doet. Uh, het is uh, geen makkelijke materie. Ze hebben aan alle kanten stimulatieprogramma's neergezet. Het, uh, Schoon en Zuinig was ook een programma... wat in Europa zijn weerga niet kende. Er moeten wel middelen worden vrijgemaakt. Nou, daar hebben we het allemaal wat moeilijk mee... Uh, er wordt zelfs vanuit Frankrijk met enige bewondering gekeken naar het hele transitiebeleid in de hele van de overheid. En ik vind dat de rol van de overheid moet beperkt zijn. Mm -hmm. Het moet de industrie zijn, het moeten de, de mensen zijn die, die hierin gaan geloven en die gewoon het commerciële succes creëren. En de overheid moet dan natuurlijk wel de voorwaarden scheppen dat het kan. En dat, ik vind dat ze dat wel degelijk proberen. Ja. En uh, het kan ook niet meer teruggedraaid worden. Dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. En de Om, mensen moeten erin gaan geloven. Omkeerbare stappen. waar kennen we dat van? <laughs> Goed, René Wijsens. <laughs> en Paul Ham, hartelijk bedankt. Zometeen na het nieuws is de villa terug met ons eigen politieke vragenuurtje. Want het is nog wel reces in Den Haag. Maar vragen zijn er altijd. Zo is dat. En antwoorden, hopen wij ook. Tot zometeen. Het laatste nieuws.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 We weten natuurlijk nooit hoe die eindstrijd gaat verlopen. Waar de Libische leider zich bevindt, dat is onduidelijk. Where is Gaddafi? Gaddafi, is nobody die weet. And the future of Libya is in the hands of its people. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.